Mysterie. Een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het vijftiende deel, Willoze Slachtoffers. Mitch was verdwenen. We zagen voor het laatst toen hij op het eerste terras van de Marstad naar Jimmy zocht. Jimmy werd door Jeff en mij gevonden en naar een van de woonwagens van de caravaan gebracht... ...waar Mitch dacht te ontmoeten. Maar geen spoor. We lieten dus Jimmy in de karavaan achter... ...om weer helemaal op krachten te komen. Hij kon dan door het cabineraam uitkijken naar Mitch... ...terwijl Jeff en ik naar hem op zoek gingen. Op het eerste terras was hij niet te vinden. Maar toen we het tweede terras voor de helft hadden afgezocht... ...berichtte Jimmy ons dat hij Mitch zag naderen over het pad dat langs de voet van de stad liep. Mitch scheen door gebaren duidelijk te willen maken dat zijn radio niet meer werkte. Het ging verklaarden waarom het onmogelijk was geweest met hem contact te krijgen. Jeff en ik maakten dus rechtsomkeerd en haasten ons terug naar de karavaan. Intussen ontving Jimmy de verloren gewaande... In de woonwagen. Ja, hij is er bijna hoor. En daar komt hij binnen. Ah, Meets, we hebben hier nu al die tijd gezeten. We waren dood ongerust over je. Hallo, Jimmy. <tie> Wat is er, Jimmy? Verbaasd me te zien. Je had me zeker <tie> niet verwacht, wel? Ja Nee. Ja, Jimmy. Waar heb je gezeten, Mickey? We hebben jullie dagenlang bezocht. En waar is de rest van de bemanning van nummer twee? Wat is er met hen gebeurd? Hammond heeft bij de landing het leven verloren. En de anderen? Die bevinden zich in veiligheid. Maar waar zijn ze? Ik ben gekomen om je naar hen toe te brengen. Hè? Huh? Ja. Trek je kostuum aan, dan gaan we. Hoe nee... Dat gaat zomaar niet, met Lien. Meer eerst eens afwachten wat Jeff daarvan zegt. Hij geeft hier de bevelen. Ouders zijn ouders. En ouders moeten worden opgevolgd. Natuurlijk. Huh? Wat? Wat zeg je? Trek je ruimtekostuum aan en kom mee. Trek jij je ruimtekostuum maar eens uit. Je blijft hier tot Jeff terug is. Nee, we moeten weg zijn voordat hij terugkomt. Zo, zo moeten we voor die tijd weg zijn. Nou, dan vertel ik je dan dat ik niet met jou of wie dan ook hier vandaan ga... voordat Jeff terug is. En ga er we weg van die radio, ik wil met haar praten. Trek je kostuum aan, Jimmy. Ga we weg van die radio, McLean. Als je tenminste McLean bent. Je lijkt op hem, maar je gedraagt je heel anders. Niemand van ons is meer zichzelf. Huh. Wat mij nee. betreft, ik ben nog altijd mezelf, hoor. Ga je nou opzij of moet ik je een handje helpen? Leg je helm daar niet neer. Deze trektor heeft alles in eigen plaats, begrepen? Leg je helm met die kast daar. Het is mijn helm niet. Wat vind je hier dan? Dit is de helm en het kostuum van Mitch. Hij heeft ze niet meer nodig. Oh, Mitch, wat doe jij er mee? Wat is er met Mitch gebeurd? Hoe kan hij ademhalen? Hoe, hoe? kan hij daar buiten leven zonder dat kostuum? Dan is hij dus dood. Nee. Wat dan? Hij komt alleen niet terug. Niet naar jullie, niet naar de ruimtevloot, niet naar de aarde. Ik laat zijn kleding hier. Zo. Trek nu je ruimtekostuum aan en kom mee. Ik trek het niet aan. Ik, Ik denk er niet aan dat je beter gaat. Er zijn orders en oerders moeten worden opgevolgd. Juist, ja, maar ditmaal worden ze niet opgevolgd. Je bent hier, Megline, je blijft hier. Niemand verlaat deze trechter te zijn met goed winnen van Jeff Morken. En ga we weg van die radio! sta je me? Opzij! Ik hoef niet zo naar me te kijken. Wat wil je eigenlijk? Leef van me af! Leef van me af, Versta je dat? Wat zijn Johan de koud. Hallo, Jimmy. Hallo, Jimmy. Hier is Jeff. Laat me los. Hallo, Jimmy. Jimmy. Dit is Jeff. De dokter en ik staan buiten. De, de binnendeur dicht en komt de luxe leeg. We willen naar binnen. Nee. Nee, vriendje. Dat zou je niet lukken. die is voor jou, hè. En die. Zo. Dat was de knock-out. Zo. <laughs> Goed, uit. Staat weer op? Zeg, Jimmy, hoor je me niet? Doe de binnendeur dicht en pompt de sluis leeg. Anders kunnen we er niet in. Jimmy! Ik moet bij dat schakelbord. Metzo. Die was raken, hè? Laat is schakelen. Ah, de binnendeur gaat dicht, Jeff. Ja, dan heeft hij dus ja. eindelijk gehoord, hè? Hallo, Jeff. Ja, zeg, wat is er eigenlijk daar binnen aan de hand? McLean, hè? Uit, uit! Jimmy, antwoord toch, wat gebeurt er? Dat klopt niet, Jeff. De binnendeur is nu wel dicht. Maar de sluis is, is nog niet leeggepompt. En voor die tijd kunnen we niet naar binnen. Hallo, Jimmy, hallo, hé hey, man. Ah, luister, hij is bezig. Aha. Zo, probeer eens of de buitendeur naar open gaat, dokter. Ja, hoor. Mooi, dan maar vlug naar binnen. Oké, okay, Jeff. Jij ook? Ja, doe maar recht. Zo, nou volpompen. Hallo, Jimmy. Hallo, Jimmy. Jimmy! Hij antwoordt nog steeds niet, wat heeft hij toch? Zo. Nu kan de binnendeur open, kunnen we zelf zien. Het lijkt wel of er hier een wervelstorm heeft gehoed. Jimmy. Jimmy. Oh, hallo, Jeff. Zijn jullie hier? Nee, niet zo dank. Wat is er gebeurd? Je hele gezicht zit vol bloed. Ja, het is hier... Au. Een beetje hardhandig toegegaan. Hoezo? Met McLean. ligt hij? Hé. Hey. Ik heb hem een klap op zijn kop gegeven, Jeff. Ik moest wel aan... Onder... Dan had hij maar vast van kant gemaakt. McLean, maar hoe is hij hier gekomen? En waar is Mitch? Als een, een ruimtekostuum te zien dacht ik, dacht ik dat het Mitch was. Maar toen hij eenmaal binnen was, toen bleek het McLean te zijn. Huh. Ja hoor, het is McLean. Maar je hebt hem een pak slaag gegeven, Jimmy. Huh. Heb ik hem erg toegetageld ook? Nou, dat kan ik niet direct zeggen. Ik moet eerst mijn kostuum hebben uitgetrokken, dan kan ik hem onderzoeken. Hmm. Nou, en uh, hoe voel je je, Jim? Kun je opstaan? Ja, ik denk van wel. Auw! Nee, ik denk van niet, Jeff. Oeh, ik ben zo draaierig. Uh, ga dan op een van de bedden liggen. En zodra ik dit dakkerpak heb uitgetrokken, zal ik je gezicht een beetje opknappen. Ja, best, Jeff. Ziezo, Jim. Nou, en hoe voel je je nou? Nou, hoe ik me voel, dat komt er niet op aan. Maar hoe zie ik eruit? Nou, oh, je kak He? is nog wel gekneusd. Maar die snee over je voorhoofd heeft niet veel te betekenen, al heeft hij flink gebloed. Nou, en... Uh, gaat weer, hè? Mooi. Ik, ik voel me in elk geval stukken beter. Nee, au. Ik voel me beter dan voordat je me de drinken gaf. Hoe is het met die McLean? De dokter is nog steeds met hem bezig. Is hij al bijgekomen? ja. Maar hij ligt maar naar het plafond te staren. Hij vertikt het om iets te zeggen. En misschien kan hij ook niks zeggen. Het lijkt wel of hij zich niet realiseert... waar hij is of wat er met hem gebeurd is. <laughs> Heb ik hem zo'n harde klap gekregen. <laughs> misschien wel, ik weet het niet. Nou, ik wilde hem niks doen, Jeff, maar... Ik, ik, ik, ik moest me toch verdedigen. Maar Jim, wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? Hm? Dat vertelde je toch al. Hij had het kostuum van Mitchell... Uh, Daarom dacht ik dat het Mitch was. Ja, wat, wat deed hij toen hij binnenkwam? Hij zei dat ik mijn kostuum moest aantrekken en met hem meegaan. Waarheen? Naar de plaats waar de rest van de bemanning van nummer twee zich bevindt. Oh. Tenminste, dat, dat zei hij. Oh. Behalve Hammond, die was omgekomen bij de landing. Ze zei hij niet uh, waar ze zich bevinden. Nee, Jeff, nee. Hij zei ook niet waar, waar Mitch is. Oh. Alleen dat Mitch niet dood is en dat hij, oh. dat hij niet terug zou komen naar ons of naar de aarde. Nooit meer. Oh. Oh. Ja, en, en, en, en wat zei jij toen hij je vroeg mee te gaan? Ik, ik zei dat ik, dat ik met niemand weg zou gaan voordat jij terug was. Ja. Maar toen ging hij voor... Au. Au. Hey. Toen ging hij voor de radio... Ja, die kaak. Ja. Toen ging hij voor de radio staan... zodat ik er niet bij kon komen om je te vertellen dat hij hier was. En toen? Ja, nou, hou je vast. Ja. Toen kwam hij langzaam op me af en... ik staarde me aan met die, met die, met die harde groene ogen van hem... alsof hij probeerde me te hypnotiseren. Ja. Maar, ik kreeg de kans niet. Nee, nee. Mijn vriend. Hij zei... Ik, bedoel, ik zei dat ik... dat hij met zijn handen van me af had te blijven, maar... ik, ik voelde ze... Ik voelde ze op hun hoofd. Zeg, ze waren koud. Ijskoud. Alsof ze van marmer waren. Nee. Toen kreeg ik een heel raar gevoel. Precies zoals ik... dat vreemde geluid hoorde. Nou, toen gaf ik hem een... een klap. Ja, ja. En toen waren we... Au. Toen met één hand gemeen. En toen kwam jij binnen met de dokter. Nou ja, nou ja heb ik... Heb ik nou verkeerd gehandeld, ja? Met een aantal van... Nee, Jimmy, dat geloof ik niet. niet. Ja, maar je had me toch gezegd dat ik me moe... Oh, dat ik me moest als er iets ongewoons gebeurde. Neem me niet kwalijk, ik merk was zeker niet gewoon. Ik geloof, Jimmy, dat je onder de gegeven omstandigheden volkomen juist gehandeld hebt. Als je hem de kans had gegeven je in zijn macht te krijgen, hè? Dan zou misschien wie weet wat gebeurd zijn. Oh. Nou, nu is hij wel gekomen om je te pakken te krijgen, maar nou, nou hebben wij hem, hè? Ja, we hm? hebben hem, ja. En wat gaan we nou doen? Geven we de kunnen een beetje op nee, toch? Nee, zeker niet. Maar, uh, ja, het is uh, inmiddels nacht geworden. En. tussen uh, we onze verdere naspeuringen moeten uitstellen tot morgen. Maar morgen is misschien te laat, Jeff. Ja. Ja, er zit niks anders op, Jim. De temperatuur is ook op deze brede nacht te laag om ons naar buiten te wagen. Ja. Ah, nou, dat is een Zeg. Misschien is McLean voor die tijd weer een beetje normaal geworden. En kan hij enig licht brengen in deze duistere geschiedenis? Ik hoop het, Jeff. En, dokter? Ja? Al enige verbetering in de toestand van McLean? Nee, Jeff. Hij ligt er maar te staren naar een bepaald punt aan het plafond... zonder zelfs met de ogen te knipperen. Is hij uh, bewusteloos? Ach, dat geloof ik niet. Voor mij verkeert hij in een soort uh, hypnose. Een diepe hypnotische slaap. En uh, kun jij hem dan al niet uitwekken, ja, dokter? Dat, dat heb ik nog niet echt geprobeerd, ik... Ik weet namelijk nog niet in hoeverre hij zich in deze toestand bevond... toen hij hier binnenkwam... en in hoeverre zijn passieve houding mee veroorzaakt is... door de klappen die hij van Jimmy heeft gekregen. Oh. En hij kan het niet alleen aan die klappen liggen? Nee, Jeff, nee. nee. Hij was al uh, als behalve normaal toen hij hier kwam. Ik vroeg, ik er zelfs te betwijfelen of hij zich gerealiseerd heeft... dat hij hierheen kwam. Maar, maar, maar, maar, hoe dan... Ja, ik, ik zei je toch al dat, dat hij zich in een diepe hypnotische slaap bevindt. Wat hij doet, dat doet hij alleen maar uh, omdat het hem is opgedragen. Wacht eens even. Uh, let eens op, Jeff. McLean. Ga rechtop zitten. Ga rechtop zitten, McLean. Zie je dat? Lieve hemel. Ga weer liggen, McLean. Ga weer liggen. Zie je wel? Hm. Ja. ja, maar dokter... Oh. Hoe kan ik in zo'n toestand geraakt zijn? Ja. Wie zou hem daarin gebracht hebben? Ja, Wie liet dat oranje licht voor jou en Mitch schijnen? En wacht jullie in de toestand waarin Frank Rogers en ik... jullie vonden op, op het ijs? Wie krijgt Jimmy in zijn macht en hypnotiseerde hem, Jeff? Je bedoelt... Uh... Die bracht hem maar toe te menen dat hij weer in Londen was. Of iemand hem maar toe gebracht heeft? Dat te menen weet ik niet, Jeff. Al wat ik weet is... dat wanneer een persoon in een toestand van hypnotische slaap is gebracht... zijn herinneringsvermogen zich sterk verwijt. En dat allerlei indrukken uit het verleden... en uit zijn jeugd hem weer zo levendig voor de geest komen... Dat het lijkt uh, alsof ze eerst gisteren waren opgedaan. Ja, maar daarmee is die stem toch nog niet verklaard? Die probeerde hem zijn helm te laten afzetten. Nee. En ook niet hoe het komt dat McLean in staat is... in de buitenlucht te vertoeven S zonder helm. Ja, ja, daarin heb je gelijk, Jeff. Dit alles wordt niet verklaard door hypnose. Maar het leert ons toch wel dat wie of wat in staat is... onze lichaamsgesteld aan te passen... aan de atmosferische omstandigheden op Mars... ons daartoe eerst in een toestand van diepe hypnose moet hebben gebracht... Eerst dan kan ons worden bevolen dingen te doen... waarvan ons verstand zegt uh, dat we ze niet kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld buiten je helm afzetten? Juist. Het is een bekend feit... dat hoe diep iemand onder hypnose is gebracht... het toch altijd buitengewoon moeilijk blijft... om um dingen te laten doen... die je in normale omstandigheden nooit zou doen. Ja, ja, ja. Vandaar dat hardnekkige verzet van Jimmy... Zelfs in zijn droom. Ja, maar, maar McLean dan? En Whitaker? Ja, zij schijnen gemakkelijk prooi geweest te zijn... toen men die eenmaal te pakken had. Zij hebben zich schijnbaar in het geheel niet verzet. Alleen maar de bevelen opgevolgd. Welke bevelen dan? Die hun gegeven werden door een hypnotiseur of uh, hypnotiseurs. Het zijn rechtstreeks of telepathisch. Denk je dat zo'n hypnotiseur onze mensen kan laten doen wat hij wil... Zelfs zonder hen te zien of te spreken. Ja, ik weet het niet, Jeff. Het, het is uh, alleen maar een veronderstelling van me. Hmm. Hmm. Zeg maar, als dat zo is... dan zouden ze ons dus wel jarenlang onder controle kunnen houden. Ja, in het geval van Whitaker zelfs uh, 47 jaren lang. Maar hoeveel mensen zouden we dan wel op deze planeet zijn... die in een voortdurende droomtoestand leven, zonder het zelf te weten? Nou, ik durf het nauwelijks te zeggen, Jeff. Hmm. Maar ik geloof dat uh, als wij niet heel goed oppassen er binnenkort nog een paar bijkomen. Wij, wil je zeggen. Ja. Of misschien zelfs de hele bemanning van de ruimtevloot. Ja, tenzij uh, we een methode vinden om er ons met vrucht tegen te verzetten. Hey, maar hoe zouden we dat kunnen, dokter? Tja. We weten niet eens tegen wie of wat we ons moeten verzetten. Nee, maar één ding is toch zeker... niets is moeilijker dan iemand te hypnotiseren die niet wil meewerken. Als we alle vast besloten zijn ons er tegen te verzetten zoals Jimmy dat straks heeft gedaan, kunnen we ons waarschijnlijk onvatbaar voor maken. We kunnen dat in elk geval proberen. Ik kan me indenken dat dat zou lukken als het iets lichamelijks was, dokter, maar... Nou ja, tot nog toe, Jeff, heeft iedereen die onder die telepathisch-hypnotische invloed is gekomen... vooraf een soort waarschuwing ontvangen. Ja. In jouw geval, toen je bewusteloos raakte bij de landing was het een verlammend geluid. Ja, ja. Je weet dat, Jimmy, dat ook meende te horen. Ja. Als het geen geluid is, dan, dan is het een oranje licht. Dat zag jij en Mitch. Ja. En ook McLean, vlak voor zijn mislukte landing. En kijk eens hoe McLean er nu aan toe is. Drie dagen geleden nog was hij een volkomen normaal mens. Een lid van onze expeditie die met ons en voor ons werkte. En nu? Nu heeft hij de macht over zijn denkvermogen verloren... En doet alleen wat hem bevolen wordt. Ja. Ja, ja maar, maar. Maar wie geeft hem dan die bevelen? Wie heeft hem hierheen gestuurd om Jimmy te bewegen de trekker te verlaten en met hem mee te gaan? Ja, ja. En, en, en, en, en waar zou ik Jimmy hebben heen gebracht? En hoe in hemelsnaam komt hij aan het kostuum van Mitch? En waar is Mitch eigenlijk? Ja, ik wou dat ik dat wist. De enige die ons dat kan vertellen, ligt daar op bed. Ja. Ja. ja. McLean, zou het ons kunnen zeggen? Juist. Zegt dokter, ja? bestaat er enige hoop dat je hem weer bij kunt brengen? Dat je hem weer normaal kunt krijgen? Ach, dat weet ik niet. Maar zelfs al zou ik hem kunnen doen ontwaken... Dan, dan betwijfel ik toch nog of hij in staat zou zijn ons te helpen, Jeff. Hoezo? Ja, kijk eens. Iemand die zo onder hypnose is gebracht... herinnert zich wanneer hij weer normaal is... bijna nooit iets van wat hem overkomen is... Voor zijn gevoel uh, heeft hij alleen maar geslapen. Ja, maar wat, wat moeten we dan doen? Tja. Wacht eens. Beginnen met McLean tot de morgen hier te houden. Ja, en dan? Nou, is hij dan voldoende hersteld om de tractor te kunnen verlaten? Nou, dan laten we hem gewoon gaan en volgen hem. Ja. Waarschijnlijk brengt hij ons dan onbewust bij Mitch. Ja, dat klinkt niet gek. Uh, weet je wat, chef? Ja. Ga jij nu slapen? Ja. Ik blijf waken... Hou een oogje op MacDie. Ja, dat is best. En over een paar uur, dan wek ik jou. En dan neem jij de wacht over. Ja, oké, okay, dokter. Nou, kom dan, ga ik nou naar Gooi. Mooi. Hallo, expeditiegroep. De poolbasis roept u. Antwoord, alsjeblieft. Oh, hallo Frank, hallo Frank. Dit is Jeff Morgan. Hallo, Captain. Ik heb nieuws over de foto's die we genomen hebben... toen we over het kanaal vlogen waar uw kamp is opgeslagen. Zo! Hebben je eens ontwikkeld? Ja, Captain, en ook nog een paar andere. Hoe bedoel je dat? Grimshaw had de automatische camera al enige tijd in werking gezet... voordat we over uw hoofden zouden passeren. Uh -huh. en zodoende hebben we een aardig fotografisch verslag gekregen... van de streek waar we overheen zijn gevlogen. Ja, en? Aan weerskanten van het kanaal waarin u zich bevindt... is niks anders dan woestijn. Dat dacht ik al. Maar zo'n wat 80 kilometer ten noordwesten van u... ligt een groepje van iets... ja, iets dat alleen maar gebouwen kunnen zijn. Hè? Huh? Wat voor gebouwen? Uh, ze zijn rechthoekig en hebben platte daken. Eén groot en een paar kleinere die zich er dichtbij bevinden. Liggen ze in puin? Nee, daar zien ze niet naar uit. Maar eh... Uh... Het vreemde is dat er twee stukken land bij liggen die omheind zijn. Wat? Ja, Captain. Net uh, grote schaapskooien of korals. En er schijnen dieren in te zitten. Was, wat voor dieren? Ja, ze zijn te klein om dat te kunnen zeggen, Captain. Het kunnen misschien ook uh, rotsen zijn of zoiets. Maar het feit dat ze zich binnen die omheining bevinden... doet ons denken dat het dieren zijn. Zo. Uh, ja, uh, nog iets, Frank? Ja, Captain. Die piramide of, of stad of wat het dan ook is... Mm. daar hebben we een foto van kunnen maken toen we daar recht boven waren. Op geen van de terrassen is iets te zien... behalve op het onderste... waar we aan de ene kant drie van u kunnen onderscheiden... en aan de andere kant één die bij een trap staat... die daar beneden leidt waar de karavaan zich bevindt. Mm. De sporen die de karavaan in de Rimboe heeft achtergelaten... zijn ook duidelijk te zien. Mooi, mooi, mooi, mooi. En uh, anders nog iets fijn. En, uh, ja, kapitein, Op het bovenste terras... Helemaal boven op het bouwwerk, dus. Ja? Er bevindt zich een grote bol of bal. Waar zie je daar? Toch niet dezelfde die je bij het wrak van nummer 2 hebt gezien? Nou, ik zou denken van wel, kapitein. Alsjeblieft. Dan is die dus hierheen gekomen en heeft hij uh, heeft maar al die tijd buiten ons gezicht van op het dak van de stad gelegen? Ja, blijkbaar wel, kapitein. <lacht> Goed werk, Frank. Wat is de meest belangwekkende inlichting die je, die je daar ons geeft? Uh, ik ben nog niet uitgepraat, kapitein. Wat zie je? Die uh, kanalen, hè? We zijn, nadat we u gepasseerd waren, nog over een paar anderen gevlogen. Ja? Ze zijn allemaal vol van dezelfde soort planten als dat waarin u zich bevindt. Helemaal vol ermee. En daardoor steken ze zo scherp af tegen de roze woestijn. Ja, dat had ik wel gedacht. Nou, Frank, wel bedankt hoor. Dat waren nuttige inlichtingen. Deel ze allemaal mee aan de vloot... en zeggen dat ze ze doorgeven naar de aarde... zodra ze zich in een gunstige positie bevinden. Oké, okay, captain. En nogmaals bedankt, Frank... Ik zal je nog eens oproepen voordat de dag aanbreekt, hè? Best, Captain. Boi Zeg, Zegter, hebben we nou al die tijd de benedenste terrassen van de stad doorzocht, dokter. Ja. En intussen staat het luchtvaarttuig dat we zoeken rustig boven ons op het dak. Tja, nu begrijp ik hoe McLean hier gekomen is. Die zat er natuurlijk in. Ja. En dan is hij het ook geweest met de rest van de bemanning van nummer twee. Die het wrak de tweede keer hebben bezocht, toen Frank hen zag. En daarom vond hij ook dat de bemanning er zo menselijk uitzag. Dat kan. Maar dan vraag ik me toch af wie er zaten... toen dat ding voor het eerst bij nummer twee kwam... en McLean en de anderen meenam. Zouden dat de mensen geweest zijn, als het tenminste mensen waren... die die merkwaardige voetspoor hebben achtergelaten? Wie weet, dokter. Hm. Dit is McLean. Dat is het eerste geluid dat hij laat horen na zijn gevecht met Jimmy. Denk je, dokter, En dan... hij het bijkomen is? Ja. Oh, ik weet het niet. Misschien komt hij alleen weer in die toestand... waarin hij zich eerst bevond. Zijn lichaamstemperatuur heeft zich in alle geval nog niet gewijzigd. Die is nog steeds abnormaal laag. Kijk eens, dokter. Ja? Hij gaat opzitten. Ja, ik zie het. Laten we naar hem toe gaan. Uh, nee, nee, Jeff, uh, blijf hier. Wacht eens eventjes. Eens kijken wat hij doet... Hé, hey, hij komt uit zo'n kooi. Waar ga je heen? McLean. Waar ga je heen? Het bevel luidt dat ik terug moet naar het vliegtuig. En orders zijn orders. En orders moeten worden opgevolgd. Het bevel is gewijzigd. Je moet hier blijven, begrijp je? Je moet hier blijven... Sta stil. Ga weer naar bed. Ga terug naar je kooi. En blijf daar, versta je? Rampel? Hij gaat terug. Verhep hem in je macht, dokter. Kalm aan, Jeff. Het is misschien niet zo eenvoudig als het lijkt. Nou, in alle geval gaat hij weer liggen. Denk je dat hij nou weer in slaap zal vallen? Ik hoop het. Nee. Nee, hij staat weer op. Ga liggen, McLean. Het vliegtuig. Ik moet terug naar het vliegtuig. De andere wacht op me. Je moet hier blijven. Ga nu liggen. Ga liggen. Het is je gelukt, zou je zeggen? Ja, als het maar van blijvende aard is. Wat bedoel je? Nou, hij moet nu een geweldig innerlijk conflict uit te vechten hebben. Vergeet niet dat hij, voordat hij hierheen kwam... of misschien sinds hij hier is... het bevel heeft gekregen daarheen terug te keren waar hij vandaan kwam. Naar dat denk, bovenop de piramide. Nou, hij probeert dat bevel op te volgen en ontvangt tegelijk het mijne... dat er recht tegenin gaat. Hij schijnt daar ook naar te luisteren. Het is nu alleen maar de vraag... wie van ons, ik of die andere onbekende macht... die hem in die toestand heeft gebracht... sterk genoeg is om hem blijven te beheersen. Nou, je zou zeggen dat jij op het ogenblik aan de winnende hand bent, Tjie. dokter. En ik denk wel dat dat zo zou blijven. Maar nou, waarom? Nou, hoe krachtig die greep ook is, waarin die andere macht hem houdt. Hij is nog steeds geen geest. En zolang die luchtsluis dicht blijft, kan hij er niet uit. Of hij het prettig vindt hem niet. Ja, dat is zo. En Zeg, ben je van plan hem hier te houden? Hm. Uh, wat hij ook zou willen uithalen? Ja, dokter. We zijn verplicht dat te doen. Hij is toch een van de onze? Dat was hij. Of hij het nog is, uh, waar ik te betwijfelen. Nou, dat staat al te bezien. Maar zolang we die definitief weten... of we hier schade van zullen ondervinden als hij hier blijft... hou hem hier. Ja, maar hij zou wel eens dat gewelddaden kunnen overgaan... als we hem tegen ze wil hier houden. Nou, dat risico moeten we dan maar nemen. Voorlopig maakt hij nog een kalme indruk... en we zullen hem voortdurend blijven bewaken. Straks als de zon op is en we naar buiten kunnen, nemen we hem mee. Hm? En wie weet, misschien brengt hij ons dan wel bij Mitch. Misschien? Maar wat moeten we doen als we Mitch in dezelfde toestand aantreffen? Oh, ik mag er niet aan denken, dokter. Maar in welke toestand ook, ik zal hem vinden. En ook de rest van de bemanning van nummer twee. Jimmy. Jimmy. Jimmy. Jimmy, ja. wat eens wakker, Jimmy? Wat is het? Huh? Wat er is. Over een half uurtje komt de zon op. Ja, moet zo lang nog de wacht betrekken. Huh? Ja. En dan? Ja. Nou, dan zullen we een plan beramen om de weg te zoeken naar de top van de piramide. Om het vliegtuig te vieren. Ja. Daarvoor zijn we toch hierheen gekomen, hè? Ja, zeker. Nou, ik, ik ga meteen maar in je op. Je, je doet maar. Hen? Dokter? Ja? Hoe staat het met hem? Nog altijd hetzelfde, Jeff. Oh. Behalve dan dat hij nu niet meer schijnt te denken aan weggaan. Oh. Zit meer dan een uur heeft hij al geen poging meer gedaan om op te staan. Het lijkt wel alsof hij zich erbij neer heeft gelegd dat ik hem voortaan beheers. Ik heb hem bevolen te slapen en hij slaapt. Denk je hem los te kunnen maken van de controle van buitenaf om hier onder jouw controle te houden. Ik ben ervan overtuigd dat hij alles zal doen wat ik hem beveel. Maar ik twijfel eraan of hij zich daarvan bewust zal zijn. Ik weet niet hoe hij in deze toestand is geraakt. En daarom weet ik ook niet hoe ik hem er weer uit moet krijgen. Zoveel is zeker dat het niet lukt met de gewone hypnotische methode. Ja. Dat heb ik vannacht al geprobeerd. Ja, ja, ja. ja dus is hij werkelijk een... Tweede Whittaker. Ja, voor het ogenblik in elk geval wel. Ja, en toch is er een groot verschil tussen hen. Whittaker was hier op Mars. Ja? En waarschijnlijk in die toestand al langer dan 40 jaar. McLean is hier niet veel langer dan een week. Denk je dat de tijd uh, verschil zou maken? Ja, ik dacht van wel. Nou, ik hoop dat je het uh, bij het recht eind hebt, uh, Jeff. In dat geval zou het zaak zijn dat we Mitch... En de anderen zo vlug mogelijk te pakken. Hé, hey Jeff, dokter, kom eens gauw hier. Oh, Jim is er niet weg ja? te hebben. Uh, blijf jij hier, dan ga ik in de cabine om te kijken wat er is. Goed. Kom, dat toch vlug, Jeff. Ja, ik kom. Zo. Zo, ja. Nou, wat is er? Nou, kijk eens daarboven op de piramide. Dat licht. Ja. ja. Zie je wel. Dat moet op die bol komen. Wat zou er aan de hand zijn, zeg? Ja, dat, dat weet ik ook niet, Jim. Kijk eens, alles wordt er daghelder door verlicht. Ja, ja, ja. Ja, maar nou, nou wordt het toch. Ja, al zwakker, zwakker dan ja. Al is het nog heel sterk, hè? Uh -huh. o, het is het vliegtuig. Vliegtuig? Ja, kijk, het start. Daar gaat het. Wat stijgt er vlug? Oeh. Hey. Nu blijft het stil hangen. Uh. Nee, nee, zie je, het vliegt weg. Het gaat daar vandoor. Het lijkt wel of het te kennen wil geven dat het weet dat wij erop af willen gaan. Kijk eens. Het vliegt zuiver naar het zuidwesten, over de woestijn. Ja. Luister, Jim. Hm? Zodra de zon op is, ga ik naar de andere karavaan. Nee? Hm? Ja? ja. En jij blijft hier om deze trechter te besturen. Maar vermijd zoveel mogelijk alle schokken. En denk erom dat de dokter in de woonwagen achter je een patiënt verpleegt. Hm? Hm? Waar moet ik geen rijden? Je volgt mij maar. Maar waar ga jij dan naartoe? Dat vliegt er achterna. Ik durf er alles om te verwedden dat Mitch en de bemanning van nummer twee erin zitten. We moeten ze bevrijden, Jimmy. Dat moeten we. Oké, okay, Jeff. Zodra jij je tij geeft, kom ik je achter... Goed oh, zo, Jim. Maar ga nou eerst naar de woonwagen en maak een maaltijd klaar. Hè? Uh -huh. Een flinke stevige maaltijd. Want het zou me niks verwonderen als dat het enige was dat we vandaag krijgen. Een uur later vertrokken we. De beide karavanen baanden zich een weg door de Argire woestijn... Waarboven als een reusachtige paarse koepel de hemel van Mars stond. We begrepen wel dat onze kans om het bolvormige vliegtuig in te halen... heel gering was. En onze kans om de inzittenden ervan te bevrijden... nog geringer. We hadden zelfs geen zekerheid dat een van onze vrienden er zich in bevond. Maar waar kon MacLean anders vandaan zijn gekomen? En waar kon Mitch anders heen zijn gebracht. Hé hey. uh. hey daar. Wat is er met uh. jou, man? Uh. Kun je niet opstaan? Uh. Wacht even, ik help je. Uh. Eén, twee... Hop. Uh. Uh. Zie zo. Oh, sla je armen op mijn nek, dan breng ik je naar mijn huis. <lacht> koes maar, koes. Ja, wow, wauw. Wauw, Ah. Ah. Oh. Hier, hier. Drink eens, keel. Dat ja. zou je opkikken. Ja, Waar ah. ben ik? Hoe kom ik hier? Dat mag ik jou wel vragen. Wat doe je daar buiten in de volle zon, zonder hoed op je jou? Ja. Waar kom je vandaan? Ik ben... Ik ben verdwaald. Dat zegt me niet veel, hè? Huh? Gisteravond ben ik bij een... Ben een dingo-jager geweest. Die me eerst uitnodigde in zijn kamp. Daarna probeerde hij me te vermoorden. Maar hij kon hem van me afhouden. Toen, toen zette hij een kudde dingo's op mijn spoor. Ik heb al mijn leven moeten rennen. Hij had me verteld dat er een veepost in de buurt was. en Toen heb ik getracht die te vinden. Nou, dat is je gelukt. Want dit is de enige veepost binnen 150 kilometer in de omtrek. Het is je ook maar op het nippertje gelukt, hoor. Je boft dat mijn hondje vond, terwijl je daar buiten op de grond lag. Die zal wel op zijn. Ja. Nou, blijf dan maar in bed, totdat je je weer een beetje fit voelt. Nou, ik kan niet lang blijven. Ik moet de anderen vinden. Anderen? Ja. Je wilt toch zeker niet zeggen dat er nog anderen in deze streek verdwaald zijn? Nee, die zijn niet verdwaald. Ik alleen ben verdwaald. Maar ik moet ze vinden, anders gaan ze denken dat ik dood ben. Wat zijn dat voor mensen? Jeff Morgan, Dr. Matthews en Jimmy Barnett. Een van onze vaartuigen is verongelukt... en we zijn naar deze streek gekomen om de bemanning ervan te zoeken. Een vaartuig? Ja, een ruimtevaartuig. We zijn in april van de maan vertrokken en een week geleden hier geland. Zijn jullie van de maan vertrokken? Ja, natuurlijk. Vanaf de aarde was het niet mogelijk te starten. Ja, ja, dat begrijp ja. ik. Uh. Uh. Uh. Zeg, wat een... wat een rare hond. Nou ja, het is geen rashond, maar zo raar ziet hij er toch niet uit? Het... Het lijkt wel een, een reuzenkever. Een kever. Hier, drink nog maar eens een slokje en probeer dan te gaan slapen. Ah. Waarschijnlijk zal je als je wakker wordt stukken beter voelen. Dat hoop ik. Ja, dankjewel. Ja, ik doe nou de gordijnen dicht. Dan heb je geen last van de op. En dan laat ik je alleen. Je moet rustig liggen. Wil jij gaan slapen? Ik, ik wil niet slapen. Ik moet je vinden. En de dokter. Ja, en we... we zullen de dokter waarschuwen. We zeggen hem dat je hier bent en dan komt hij wel hierheen vliegen en haalt je op. Ja, dat is heel, heel vriendelijk van je. Heel vriendelijk. Maar weet je welke golflengte we hebben? Natuurlijk, de golflengte kennen. We gebruiken ze vaker. Kom, Martha. Laat het me wat rusten. Ja, ik kom, John. Timo is krankzinnig. Stapelkrankzinnig. Onze Bob een reuzenkever. Nee, Marta, hij is niet krankzinnig. Hij heeft een zonnesteek opgelopen en hij eilt. Luister, ik ga naar buiten om stroom te trappen. Roep jij dan de vliegende dokter op... en vraag hem zo vlug mogelijk hierheen te komen. Zeg dat het een spoedgeval is. Ja. En, wat zei de dokter? dat hij morgen pas kan komen. Hij moest nu weg voor een spoedgeval in het noorden... 150 kilometer verderop. Hij beval de patiënt in alle geval binnen ons huis te houden... en hem zoveel mogelijk op zijn gemak te stellen. Zo, goed. misschien kun je wat warm eten voor hem klaarmaken. Nou, ik, ik voel me niks op mijn gemak, John. En die man die heeft zoiets vreemds, iets, iets akeligs. Ach, kom, je verbeeld je maar wat. Die man heeft al lang door de zon gelopen. Dat heeft hem natuurlijk van streek gemaakt... Maak toen maar wat eten voor hem klaar... en misschien voelt hij zich dan wat beter. Wat is dat? Wat is dat voor een geluid? Welk geluid? Nou, dat... Nou, de uienlijke nou krijgs. Ik hoor helemaal geen uilen. Al wat ik hoor zijn de schapen, die blaten. Schapen? Ja, natuurlijk. Ik zei je toch dat ik een schaap Ja, maar, maar ze, ze... Heb je genoeg te eten gehad? Ja. Ja, zeker. Dank je wel. Ik voel me nu weer wat beter. Misschien heb je morgenochtend de dokter niet eens nodig. De dokter? Mm -hmm. Ik heb je toch gezegd dat ik hem zou oproepen. Dat heb ik gedaan, maar hij was bezet. Hij zal zien of hij morgen kan komen. Heeft de dokter dat gezegd? Ja, ach, je begrijpt wel hoe dat hier gaat. Hè. Eén dokter voor een streek van 10.000 vierkante kilometers... Je kunt niks anders doen dan je beurt hebben. Ja, maar ik heb geen dokter nodig. Ik wil dokter Matthews hebben. Dokter Matthews of, of, of Jeff Morgan of Jimmy Barnett. Heb je met een van hen gesproken? Hou je van muziek? Zal ik een plaatje voor je opzetten? Ja. We hebben net vorige week een stel nieuwe platen gekregen. Hmm, ja. De nieuwste liedjes die ze nou voor de radio spelen. Ja, dat, doe dat. Zet het plaatje op. Je hoort toch zeker ook graag even de nieuwste liedjes, niet? Hm? Dat hoor je toch zeker graag, hè? Ja Ja Is dat een van de nieuwste liedjes? Jazeker, je hoort het bijna dagelijks door de radio Ik heb het nooit gehoord Wat, zeg je? Nee. <laughs> het is al zo algemeen bekend dat zelfs de inbouwingen het zingen Zet af. Zet af, alsjeblieft. Wat is er? Hou je niet van muziek? We wilden je toch alleen maar een klein beetje opvrolijken. Die muziek, zo ouderwets. Ouderwets? Ja. Nou, ik mag ze wel. Ik heb dat wijsje trouwens nooit gehoord. Je snapt er niks van. Je bent niet helemaal bij de tijd. Dat liedje is enorm ingeslagen. De tophit van het jaar. Van welk jaar? Nou, van dit jaar natuurlijk, 1939. Uh, uh. Het scheelt hem toch. Wat hebben jullie toch met me voor? In 1939 was ik pas twee jaar. Nou, kom, kom, kom, nou. Je bent vast niet goed. Niet goed? Misschien ben ik niet goed. Misschien ben jij wel niet goed. Of die, die, die dingo-jager die ik gisteravond ontmoet heb. Het is een samenzwering. Een complot om me gek te maken. Blijf liggen. Nee, ik blijf niet liggen. Eerst moet ik weten wat dit allemaal te betekenen heeft. Blijf liggen, zeg ik je. Ik blijf niet liggen, begrepen? Maarten, geef me mijn geweer. Nee, nee, John. Wees toch voorzichtig. Ik zeg je, geef me mijn geweer. En nou blijf waar je bent. Eerst zul je me vertellen wat er hier aan de hand is. Wat doe jij hier? Op Mars. Want daar zijn we toch niet? Ik waarschuw je. Blijf waar je bent. Wat betekent dat? Dat je een kever als hond houdt. Een hond die kilpt als een vogel. Blijf daar. En wat zijn dat voor schapen die je hebt? Ik zeg je nog eens blijf daar. Schapen zeggen. die krijsen als een troep eilen. Voor de laatste maal. Blijf waar je bent. Dan nog iets. Nee, John. Nog iets. Nog iets. <truim> <truim>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 Mysterie. Een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het zestiende deel: een schapenfarm op Mars. Het geheimzinnige bolvormige luchtvaartuig, dat we door de Argieren woestijn hadden achtervolgd zonder het te kunnen vinden, bleek geland te zijn op het bovenste terras van de piramidevormige stad die we hadden aangetroffen in het brede Marskanaal. McLean, een van de vermiste bemanningsleden, bevond zich nu weer bij ons. Na we mochten aannemen, was hij met dat luchtvaartuig naar de stad gebracht. Hij was echter in de ban van een diepe hypnotische slaap, waaruit we hem niet konden wekken. Plotseling zagen we het luchtvaartuig vertrekken, en Jeff zette met onze beide karavanen de achtervolging in. We dachten dat de rest van McLean's bemanning daarin werd meegevoerd. Evenals Mitch, die spoorloos verdwenen was. Maar daarin vergisten we ons. Zoals later bleek, was Mitch in een soort hypnotische toestand gebracht. En hij verbeeldde zich dat hij weer op aarde terecht was gekomen. Na een wanhopige vlucht door de woestijn. Was hij opgenomen in de woning van een schapenhouder en diens vrouw. Zij dacht zwaar taal sprak en verkeerde en ter stelling dat hij een zonnesteek had opgelopen en ter geval daarvan aan het eilen was geraakt. Ze probeerde hem tot rust te brengen in afwachting van de vliegende dokter. Maar Mitch werd steeds passiever. Kom, kom, kom nou. Ik ben vast niet goed. Niet goed? Misschien ben ik niet goed. Misschien ben jij wel niet goed. Of die, die, die dingen of die dagen die ik gisteravond ontmoet heb. Het is een samenzwering. Een complot om me gek te maken. Gek te maken. Blijf liggen. Nee, ik blijf. Nee. Eerst moet ik weten wat dit allemaal te betekenen heeft. Blijf liggen, zeg ik. Ik je. blijf niet liggen, begrepen? Martha, geef me een geweer. Nee, nee, John. Uh, wees nog voorzichtig? Ik zeg, je geef me mijn geweer. En nou, blijf waar je bent. Ik zal je me vertellen wat er hier aan de hand is. Wat doe jij hier? Wat doe je? Op mars, want daar zijn we toch niet? Ik waarschuwt niet. Blijf waar je bent. En wat betekent dat? Dat je een kever als hond houdt. Een hond die chillet als een vogel. Blijf daar. En wat zijn dat voor schapen die je hebt? Ik zeg je nog eens, blijf. Zeg je nog eens, blijf. Zeg. Schapen die krijsen als een troep. Blijf waar je bent. En dan nog iets. Nee, John. Nog in iets. Ons, in ons. In ons. En nou terug naar je bed. Bed. En de volgende keer schiet ik niet meer over je heen. begrepen? ja. Goed, ik ga al. Je bent ziek en wij proberen zo goed mogelijk jou te helpen. Versta je? Ja, ik ben ziek, ja. ja. Ik voel me niet alleen lichamelijk ziek, maar ook geestelijk. Ik zal je nou opsluiten. Opsluiten? Waarom? Omdat ik je voor geen haar vertrouw. Welke zekerheid heb ik dat, al... Welke heb ik dat als ik me heb omgekeerd... ...je me niet opnieuw aanvalt, mij en mevrouw? Nee. Nee, dat zal ik niet doen. Dat beloof ik je. Zeker? Ik beloof niet doen. Dat ik niet doen. Dat ik een ziekenwagen kan meebrengen en je kan het transporteren naar zijn woning, daar zul jij een goede verzorging hebben. Marta en ik hebben zo al genoeg te doen, zonder nog te moeten letten op een gevaarlijke gek. Ja, je hebt gelijk. Ik zal jullie geen last meer bezorgen. Hmm, goed. Dat diemlad laat ik hier, hè? Als je nog iets wil eten of drinken, dan neem je het maar. Dank je. Ziezo, en nou laat ik je alleen. Maar probeer niet om. Probeer niet om daar te komen. Om daar te, maar probeer niet om daar te komen. Denk erom, ik heb een geweest. Denk erom, ik heb een gewen. Ga mee, Martha. we zullen de dokter nog eens oproepen. Goed zo. Zullen... Goed zo. Ah. Ah, wat gebeurt er toch? Wat gebeurt er toch? Wat, wat overkomt me. Ik geloof dat ik gek aan het worden ben. Er staat geen ruimtevloot. Ik ben niet op mars. Ik ben nooit van de aarde weg geweest. Ik ben, ik ben gek. Ik ben sterk. Ik ben gek. Hallo Jimmy. Ja. Jimmy, we gaan stoppen, gaan stoppen om na met de karavaan. Oké, okay, Jeff. En zeg aan de dokter, dokter, dat hij bij in de cabine komt. Ik had graag. Bij dokter, dat dokter, dat aan de dokter, en zeg aan de dokter, en zeg aan de dokter, zeg aan de man. Ja, ja. ik heb het gezien en daarom stoppen, ik 15 en daarom stoppen. Hallo Jeff. Ik ben nu in de cabine. Wat is ie? Ik ben nu in de cabine. Ine, Wat is er? Is Wat is? Ik ben nu in de cabine. Wat is er? You know, ben nu in de cabine. Ik ben nu in de cabine. Ik ben nu in de cabine. Wat cabine? Ik ben nu in de cabine. Ik ben nu in de cabine. Ik ben nu in de cabine. Ik ben nu in Ik ben nu in de cabine. ben nu in de cabine. Wat is er? You Wat know, is er? Hallo dokter. Hallo dokter. Wat is er? Wat is er? Hallo dokter. Wat is ie? Wat is de cabine? Nu in de cabine. Wat is er? heb je een kerpje in dokter heb je oh hallo dokter hallo dokter hallo dokter hallo dokter hallo dokter wat is er wat is er wat is er Wat is in de cabine wat is er Wat is de cabine wat cabine ik ben nu in de cabine ik ben nu in de cabine wat is er ik ben nu in de cabine wat is nu in de cabine cabine wat is er er is er Ine. wat is in hè ik ben nu in de cabine ik ben nu in de cabine wat cabine wat is er Hallo. Wat is er? Wat is er, Sabine? Wat is Sabine? Wat cabine? Ik ben nu in de Ik ben nu in de cabine. Wat cabine? Wat is er in hè. Ja, laat me ook eens even kijken dan. Ja, laat me. Zal eens zien. Zie. Ja. Je, je. Ja. Ja, het is precies zo. Hey. Hey, wacht eens even. Eh, uh, kijk je ook nog, Jeff? Ja, waarom? Ja, ik zie daar iets ook. Iemand iets of iets kleiner van de kleine gebouw daar het voor het grote, voor daar het heeft van dit. Ja. ja. Ik zie het. het is de groot nu, al de groot dat moet een huis te voor zijn? Dat een vent die erin woont, was dat doen we het. Wat doen we We zullen de zand diegakken moeten gaan bekijken. Wij moeten aanzien, aanzien, het is wat het precies, Zies wat het. Als ik er alleen, als ik er alleen, als ik heubels als dekking, heubels als dekking. Waarschijnlijk dik, waarschijnlijk goed. Om het goed te nemen. En ons dan in de achteraan. Ja, maar stel je voor dat zie je zien. Het moet gaan, het gaat, gaan. gaat, moet Wat nou? Nee, nee, Jerry. de dat vind ik ook nog eens kan. Dat gaat er niet Ja, ja, wat ja, ja, ja. En dat onderdekking van de heuvels, de heuvels, de heuvels, die plaats laat de plaats. we inderdaad nog niet, zo die, de mens te zien, de mens staan, En dan dan dan is wel de als we, als kunnen. die die alle drie natuurlijk. wat? In ons ligt er een ja, natuurlijk. Alle drie natuurlijk. Alle natuurlijk. Alle drie natuurlijk. natuurlijk. Alle drie natuurlijk. drie Alle drie natuurlijk. Alle natuurlijk. Alle drie natuurlijk. drie natuurlijk. de drie natuurlijk. Alle drie natuurlijk. Alle natuurlijk. Alle drie natuurlijk. het. drie natuurlijk. Alle drie natuurlijk. Alle drie natuurlijk. Alle drie natuurlijk. Alle drie natuurlijk. Alle drie natuurlijk. Alle drie Alle drie natuurlijk. Alle drie natuurlijk. Alle drie ik zat de laatste gelegen uit de uit de uit de uit Goed. uit de Goedje. Goed de uit de Goed ja. Goed de Goed. Goedje. Ik heb ze het de het gezet, de wagen het de het het het het het het het mogelijk. het het alleen door de cabine naar binnen. het het het het het het Wat? het het is De gruts. Ja, Oef. Nou, lieve helle, wat zijn dat voor beesten, zeg? Dat heb ik zelfs in de dierentuin nog nooit gezien. Zo lekker wel wat meer eters, hè? Ja. Kijk eens hoe ze met hun snuit de grond doorvoelen. <laughs> Moeders mooiste. Dat is ook pas wel wortels of zoiets. Er is dus dierlijk leven op Averbaas. Ja. en wat voor dieren? Hoeveel je van je leven geen droppendrang meer aan te raken. Nou, nou? Het feit dat ze binnen een omheining leven, valt op te maken dat ze tam zijn. Zoiets als, uh, als varkens, hè? Ja, in zekere zin, ja. Kijk eens wat een brede poten ze hebben, hè? Alsof er van tussen zitten. Ja, zeg, waarom zouden ze die hebben? Ja. Er is hier toch helemaal geen water te bespeuren. Ja. Zeg, je je, ook, zouden ze gevaarlijk zijn? Nou, hoe moet ik dat weten? Stel, huh? Beweeg je niet. Wat is er? Ik zag iemand. Bij het, het grote geval. He? Oh, oh. Hoe zag je eruit, Jeff? Als het tenminste een hij was. Ik ga je niet zeggen, dokter. Ik zeg hem maar even. Ik denk dat hij zo aanstonds de grens om de hoek zal komen. Zeg, zou uh, zo, uh, liever helemaal wegduiken. Hè? Nee. nee, nee, nee. Als we ons maar onbewegelijk houden, zal hij ons waarschijnlijk niet opmerken. Daar is hij. Gooi de helemaal. Het is Een, een doodgewoon mens. Net als wij. Yeah. Heeft hij een geweer bij zich, hè? Huh? Lieve hemel, ja. Nou, dan kunnen wij met onze er wel inpakken. Hé. Hey. Hé, hey, zeg je, zou zeggen dat die hond deze geeft? Ik hoorde dat hem roepen naar fluiten. Ja, daar komt hij. Achter hem Een hond, zei je toch? Oh, dat lijkt meer op een reuzenkever. Hij heeft de rempel zes poten. Lieve help, dat is zo. Pas op. Pas op, die kerel draait zich naar ons toe. Dan moet hij ons zien. Ik weet het niet, Jimmy. Beweeg je niet. Misschien ziet hij ons dan niet, hè? Huh? Wat doet u nou? Het lijkt wel alsof hij iemand heeft geroepen of dat hij geroepen wordt. Dat moet inderdaad het geval zijn geweest, dokter. Hij draait zich weer om en gaat naar binnen. Oeh, gelukkig. Hij is verdwenen. Mannen, laten we gauw terug gaan naar de karavaan. Dan voel ik me heel wat veiliger. Goed, Jimmy. Ga jij maar met de dokter terug, hè? Wat? De dokter en ik? En jij dan? Ik ga naar beneden om kennis te maken, zou je kunnen zeggen. Naar beneden, op je eentje? Ja, het lijkt me het enige wat ik doen kan. Maar hier te blijven zitten en maar uit te kijken schiet er niks op. Nee, Jeff, alleen mag je niet gaan. Als jij gaat, ga ik mee. Ja, juist, juist. En ik. Ik ga ook mee, ja, natuurlijk. Als die kerel ons niet welgezind is, dan, dan zal hij toch zeker niet. Uh, zich gaan drieën Waar? Niet. Uh, zich gaan ons drieën, Waar? Uh... Uh, Jimmy, uh, Jimmy uh, heeft gelijk. Het is veiliger bij elkaar te blijven. Het is veiliger bij elkaar te, te ja. blijven, ja. natuurlijk. En ja. laat die krikijzers dan hier achter. Uh, ja. Hè, huh? wat Waar zijn Ja! Als je vriendelijk ontvangen wilt worden, moet je ervoor zorgen zelf een vriendelijke indruk te maken. En een eid, ijzer werkt niet bepaald geruststellend. Nou, kom. We gaan. Ik wil precies weten hoe deze vork aan de sneeuw zit. Nou, Maga. Wat is dat? Je bent buiten geweest. Niet verder dan de schaapskoor. Maar je had beloofd me niet alleen in huis te laten met die man. Hij heeft nou toch al meer dan een uur gekik gegeven... Zo even anders wel. Zo? Ja, ja, hij gilde iets sluitkeels. Wat? Dat weet ik niet. Maar zolang hij hier in huis is, zou ik graag willen dat je hier bleef. Stel je voor dat hij opeens probeert uit te breken. Dat kan hij niet, de deur is op slot. Die kon hij wel eens forceren. Nou, dan moet hij toch wel heel sterk zijn. Een moordenaar is sterker dan de tien anderen, John. Een moordenaar. Ik zeg je dat hij alleen maar eilt, Marta. Die man heeft te lang in de gloeiende zon gelopen of gelegen... Ik blijf erbij dat er iets anders achtersteekt, John. Als ik maar tegen hem praat, voel ik me niks op mijn gemak. Alsof ik spreek tegen iemand van een hele andere wereld. Ach, Marta, je verbeeld je maar wat. Misschien. Maar ik zeg je dat hoe eerder de dokter komt, hoe eerder ik me weer gerust voel. Intussen smeek ik je hier te blijven. Goed, Marta, als je dat dan graag hebt. De er aan welke kant zit de huisdeur? Wacht eens even. Luister eens. Aan de andere kant, uh, denk ik, uh, Jimmy. Het is er? Ik dacht dat ik stemmen hoorde. Stemmen? Ja, stemmen. Ze klonken zo raar. Net alsof ze van heel ver kwamen. Heb jij ze niet gehoord? Nee. Oh, daar is een raam, dokter. Daar zijn ze weer. Ja. Nou, heb je ze toch zeker wel gehoord? Nee, maar ik heb niks gehoord. Iemand zei iets over een raam. Ach, dat zou die kerel zijn. Die praat is een slaap. Nee, John, het waren twee verschillende stemmen. Waarom zou ik ze dan niet gehoord hebben? Adder. Kijk nou eens, Martha. Jij moet proberen kalm te blijven. Je maakt je druk om niks. Weet je wat? Zet een kopje thee. En, dokter, Zie iets. Nee, chef. De gordijnen zijn dicht. Jeff. Iemand zei Jeff. Jeff? Wat is dat nou? Kom dan maar verder, dokter. Misschien vinden we om de hoek van een de deur. En dokter. Een andere stem zei iets tegen iemand die dokter genoemd werd. Kijk eens, Martha. Als dit nou een grapje moet verbeelden... ...lijkt het me dat je dat nou al lang genoeg hebt volgehouden. Oh, het is geen grapje, John. Herinner jij je dan niet dat Jeff en dokter twee mannen waren... ...waarover die man hiernaast lag te raaskallen? Jeff, dokter, Jeff. Dokter en nog een... Rusten, Marta. Denk je soms dat ik ook eil? Dat ik ook een zonnesteek heb opgelopen? Hoor, zodra de dokter hier is, zal ik hem zeggen dat hij die vent mee moet nemen. Maar ik zeg je dat ik mensen hoorde praten. Waarom zou ik het dan niet gehoord hebben? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ik het hoorde. Ja, als ik hier een plezier mee kan doen, dan ga ik naar buiten om te kijken of er iemand is. Nee, John. Laat me niet alleen. Nou, wees dan ook flink. Straks ga je nog zeggen... Oeh... Dat. Iemand aan de deur? Zal de dokter wel zijn? Hoe komt het dan dat we hem niet hebben horen landen? Omdat we te druk hadden over die gekke stemmen die jij er weerde te horen. Maar de dokter klopt toch nooit? Hij komt toch altijd zomaar binnen? Ja, dat is waar. Nou, ik ga eens kijken wie dat is. Ach, oh, nee, niet het, John! Nou, well, niet. Nee. Je bent zitten en iemand tenslotte de deur laten inslaan heeft helemaal geen zin. Ach, ga niet, John. Ik, ik ben zo bang. Ik neem mijn geweer mee. Nee, John, doe het niet. Alsjeblieft. Weet je, het, uh, het lekker of er nog van iemand is. Er ja, moet iemand zijn! Hebben we hebben nog geen tien minuten geleden iemand dit huis zien binnengaan. Nou, dan is hij zeker doof. Nou, wat moeten we dokter? Naar binnen gaan? Laten we nog één keer proberen, Jeff. Ja. Pas hem op, pas hem op, Jeff, niet te hard. Die zou die gammele deur uit zijn hengsel slaan. Die gammele deur uit zijn hengsel slaan. Ja, een beetje opgeknapt zou hij wel mogen worden. Dat een hele gevalletje Je ziet er nogal vervallen uit, hè? Doe de deur maar open, Jeff. Laten we binnengaan. Er is toch niemand eh, die op ons kloppen antwoordt. Niemand eh, die op ons kloppen antwoordt. Nou, goed, dokter. Oh. oh. Wat is dat, Jimmy? Ik, eh... Ik, eh, Ik weet het niet, Jeff, maar... Ik kreeg opeens zo'n akelig gevoel over me. Ik kreeg opeens zo'n akelig gevoel over me. Toen gevoel over me toen die deur open ging. Nou kom, ik ga het eerst naar binnen. Maar blijven jullie dicht bij me. Goed, Chef. Wat oh, is het? Wat is het? Die kil. Dit was in een graf. Het zou hier wel voor mensen kunnen wonen. Voor zover we vanaf de heuvel konden zien. Heel gewone mensen, net als wij. Nou, voor heel gewone mensen hebben ze dan maar een hele rare smaak. Maar een hele rare smaak. Hebben dan maar een hele rare smaak. Wat het meubilair betreft dan. Zeg, wat, uh, wat stelt... Zeg, wat, uh, wat stelt dat ding eigenlijk voor? Het lijkt me een tafel. Ja. Dan ziet er erg primitief uit. Ja, oh, dan moet dit zeker een... Een stoel voorstellen, hè? Ik denk het wel, uh, Jimmy. Niet aanraken! Huh? Uh, Jimmy. Niet aanraken! Huh? Ik uh... huh? kwam wel even kijken van welk materiaal die gemaakt is. Nee, Jimmy. Ik raak al nou niet. Ik zal... Hmm. Kijk die muren eens. Het hele huis is één ruïne. En toch zit alles er netjes en opgeruimd uit. Hé, hey Jeff. Kom eens hier. hè? Huh? Zeg, kijk eens even aan die muur hier. Wat is er, Jim? Ik een foto, hè, maar dat ding. Dat ding is zo verbleekt dat je er bijna niks meer van kan zien. Wat is dat voor een foto? Okay. Nou, je zou zeggen een man en een vrouw op het strand. In een badkostuum, ouderwets. Ja, dat is precies hetzelfde model als mijn vader droeg. Op een van de foto's in ons familiealbum. Oh, wacht eens. Heb heb een opschrift. Oh. Wat staat daar? Uh, Kun je het lezen? Uh, John en Marpa. Zo en Marpa. Bandy Beach, kerstmis 1935, ter ah, okay. herinnering aan ons Eén... ja, éénjarig huwelijk. Nee, nou, Bandy Beach. Ja, Bandy Beach. Dan weet je zeker dat dat bestaat? Ja, dan kijk dan zelf maar, Jim. Ja, ja van Grempel. Maar wie zijn dan John en Mother? Waar zit ik dat? Ja, En hoe komt die foto hier? Hé, hey, wacht eens even, zou dat soms die foto zijn van die vunt die we straks hier buiten hebben gezet? Dat bestaat toch niet? die foto hier ook is gekomen, Ze is 36 jaar geleden gemaakt. En de man die wij gezien hebben, zag dat we veel te jong uit. Ja, ja dat is... Uh... Ja, dat is waar, ja. Uh -huh. Zouden we... Uh... Zou we niet teruggaan naar de karavaan, jongens? Ik, ik geloof toch niet dat er uh, hier iemand is? We hebben toch pas één kamer gezien, Jimmy. Er zijn er toch zeker nog meer? Ja, maar je, je, je kunt toch niet maar zo door het huis van iemand anders rondlopen gaan, Jeff? Huh? Hoe zou jij het dan nou vinden als je, als je op aarde thuis kwam... En... Drie marsmannen kwamen je eetkamer binnenstappen terwijl je juist aan tafel ging. Nou, als ze zo wel gemanierd waren geweest om eerst aan te kloppen... dan zou ik dan zeker te woord staan. Ja, zeg. Zeg, Jeff, weet, weet je wel waar ik opeens aan zit te denken? Nou? He? Die vent die we net hebben gezien... He? wilde misschien juist dat we hier naar binnen zouden komen. Huh? Ja, daarom vertoonde hij zich toen wij daar op die heuvel lagen. Hij wilde ons in de volgokken. Hij wil, hij wil witdrekkers van ons maken. Precies zoals ze met McLean hebben gedaan en, en misschien ook met Mitch... Hm. Als je niet verder mee wil gaan, Jimmy, ga dan maar terug naar de karavaan en blijf er op ons uh, wachten. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik blijf bij jullie, nee, nee. Nou goed, dan ook geen geleuter meer. Kijk, kijk, ik, ik, ik, ik wil de zaak eigenlijk eens van een andere kant bekijken. Nou, ja, houd hou daar mee op en kom mee. Hier is toch niet van. Hm. Nou, nou, laten we in de volgende kamer gaan kijken. Nee. Je hebt mensen die, die nooit genoeg voor iets krijgen. Zeg, luister nou eens even. Ze houden hier een kanari. Oh ja, wel. Of is dat, uh, is dat de taal van Mars? Zegt iemand soms binnen? Wat denk jij, dokter? Ik weet het niet, Jeff. Het lijkt me een soort insect. Een krekel of zoiets. Misschien is het wel wat Jimmy zegt. Een soort... Ja, wat het ook is. Het schijnt er niet op gesteld te zijn dat waarkoppen, hoor. Het maakt geen aanstand om de deur te openen. Wat doe je nou, Jeff? De deur openen, natuurlijk. Even, even, even voordat je weet of, uh, wat, wat erachter zit, probeer je dat dan anders te weten komen. Ja, je, je moet toch voorzichtig zijn, Jeff... Wie? Zet die deur eerst op een keer. Ja, natuurlijk, dokter. wees maar niet bang. Oh, oh, oh. Goeie genade. Wat is er, Jeff? Die, die, die, die, die. die kever ja? die we eerst buiten hebben gezien... ...en we dachten dat het een hond was. Hij blijft Zij niet zijn. staan. Daar moet die deur half open. Doe dat dicht voordat de beesten in onze huptekostuums hapt. Ik geloof dat ah. hij dat zal doen, Jimmy. Ah. Ik geloof dat hij meer angst heeft voor ons dan wij voor hem. Ah. Alsjeblieft, kijk maar. Hij retireert. Beest. Ja, in onze over Jimmy. Maar oh. nou, misschien vindt zijn eigenaar hem wel heel mooi. Hoe moet die eigenaar er dan wel uitzien? Nou, ja, kom ja. maar, kom maar. Ik geloof niet dat we last van hem zullen nee. hebben. Nou, ga binnen, Jimmy. Uh, ja, huh? wat, ik? Uh, ja, natuurlijk. Oh. Dan maak ik een beetje voort. Oh, ja. Zo, nou. zo. Nou. Eh? Eh? Brave kever. Eh? Braaf beestje, ja. Koest ja. Oom, doet je niks. Nou, vooruit nou, Jimmy, vooruit. Hij ja. kan toch niet verder van ons wegkruipen dan hij al doet. Nee, nee. Braat nou, kom dan. zo, ja, draad liggen, hè? liggen gaan. He. Zeg, jongens, kijk eens, hij verstaat mij. Hij gaat liggen. He. He. Hij is zijn achterpoot ingedrokken en dan zit hij op de grond. Oh, wat een lekker dier. Oh. Denk je dat hij dat doet omdat jij het hem zegt? He. He. Ja, hij is in elk geval gaan zitten toen ik het hem zei. He. Sta op, kom hier. Zie je wel? dan komt. Oh, oh, oh, hij komt nog. Help je, houd tegen. Oh, oh. ga liggen. Oh, ik ben er heel ook. Hij schijnt is te zijn dus als een hondje. Ja, bovendien moet hij een scherp gehoor hebben. We hebben alleen via de radio met elkaar gesproken. En dat rare ding verstaat wat we zeggen. Alsof we rechtstreeks tegen hem praten. Nou, hoe kan dat nou? Ja, ik weet het al, Jeff. Ik heb ongelooflijk scherp gehoor. Of, er bestaat telepathisch contact tussen hem en ons. Telepathisch contact? Ja, Jeff. In dat geval komt het er niet op aan welke taal we spreken of zelfs of we tegen hem spreken. Dan, dan stapt hij in alle geval wat we van hem verlangen. Daarom ging hij ook zitten. Ik ben daar helemaal niet dol op. Zeg, uh, zou je denken dat de, hij hm, huh? uh, nu zit, hè? Ook blijft zitten, hè? Oh, Als ja. naloers zou dat niet prettig zijn, dan geloof ik nee. niet dat hij ons iets zal doen. Nou, nou kom, ja. we gaan door. Ja. eens dus even kijken waar die buur aan het eind van dit gaatje op uitkomt. Ja, pas op nou, Rob, pas op nou. Ik ben er helemaal niet op. Hm? Ik geloof uh, zo langs een brand dat hij uh, helemaal geen mens is. Ja, maar waar zou die man dan gebleven zijn die we buiten hebben gezien? Oh, ik, weet je, ik, ik geloof dat we ons alleen maar hebben verbeeld dat we iemand zagen. Dat, dat, dat kan toch, hè? Dat kan toch? Net zoals ik me toen verbeeldde dat ik weer in Londen was toen ik verdwaald was in die, in die piramidestad. Waarschijnlijk is die man er helemaal niet geweest, hè? Ja, maar waarom zou zo'n hond dan hier zijn? Oh, ja, misschien ook maar verbeelding. Ja, hij ziet er anders tastbaar genoeg uit, ja. Ja, ja, zo ziet hij eruit, ja. Nou, ik neem aan dat die poeder met zes poten werkelijk bestaat. Zeg, zou je niet eens uh, achter zijn oren krabben om zekerheid te hebben? Ja, nou, dankjewel, Jimmy. Ik vertrouw voldoende op mijn oren. Oh. Nou, ik denk dat we hier weer pot vangen. Er komt kom nog steeds geen antwoord op mijn kloppen. Nou, probeer het nog één keer, Jeff. Uh, geeft het dan nog niks? Nou ja, dan gaan we naar binnen. Nee. Niks, dokter. Wie is dat? Zeg, hoe je dat, Jeff? Iemand wordt? Hallo. Nee, dat kan toch niet? Wat kan niet? Uh, het leek net de stem van Mitch. Wat zeg je? Ja, Mitch hier. Hallo. Hallo. Houd toch eens, hemelsnaam op met dat kloppen. Als je iets te zeggen hebt, zeg het dan. Ik luister. Het is Mitch. Huh? Nee, de deur is dicht. Zijn we hem hier opgeslopen? Hé, hey, Mitch! Mitch! Mitch, geen antwoord! Laat had je niets te zeggen, hè. Ga dan en laat hem met rust. En bomst niet zo op die deur. Hij kan je niet horen, Jeff. Waarom niet, Jack? We horen hem toch. We moeten daarin. En hem eruit halen. Ja, maar als je het mij vraagt, geloof ik niet dat hij eruit wil. Dan moeten we de deur openbreken. Het op, Jeff denk erom, je zou je kostuum kunnen beschadigen. Ja. Uh, Jimmy. Uh, ja, Jeff. Uh, loop ja. eens even naar de andere kamer, Met uh? die stoel mee die we daar gezien hebben. Eh, eh. Ja, goed, Jeff, ja. ja uh, wacht eens even. Die, uh, Vicky, hè. Zit nog steeds voor de deur. Duw hem dan opzij. Ja. Uh, wat uh, op opzij. Uh, als hij nou, de uh, voor Jimmy McVoort. Uh. Ja, Jeff. Hm? Hallo, Mitch. Hallo, Mitch. Ik ben het, Jeff. Versta je me niet? Ik ben het, Jeff. Oh. Ja, Jeff. De stoel. Oh, dank je, Jim. Nou, ga zij en jij ook, dokter. Nou, op zij en jij ook, dokter. Voorzichtig, Jeff. Goed zo. Nog een paar klappen en de zaak is op elkaar. Zo. Zo. Nou, waar, waar is het? Ja, je kunt hier niks zien. Het is te donker. Loop naar het raam, Jim. En trek de gordijnen open. Ja, Jeff. Het lijkt wel of daar... Zoals een bed staat in die hoek. Ja? Ja. Er ja, ligt iemand op. Kom dokter. Wat doe je, Jim? Oh, ik. Ik gaf een klein rugje aan dat gordijn en de hele zaak komt naar beneden. Verwonder bij niks met allemaal boel. Nou, we vinden een kleur de missie bat zien. Mitch, we vinden de kunnen auto-missabot zien. Mitch. Mitch! Hemaal Jeffy, ik geloof dat we te laat zijn. Hoe bedoel je dat? Nog kijk zelf, maar geen helm, geen kostuum. Hij herkent ons zelfs niet eens. Weet je niet wie we zijn? Weet Ik ben het. De dokter. U heeft ook geen haast gemaakt om te komen, wel? Geen haast gemaakt? We wisten niet eens dat je hier zat. Heeft u een ambulance meegebracht? ambulance? Ja, dat zou u toch doen? Waarom brengt u anders nog twee man mee? Weet je dan niet wie dat zijn? Hoe kan ik dat weten? Maar kom, als we moeten gaan, laten we dan gaan. Ik zal blij toe zijn. Wie schapenhouwer en zijn vrouw zijn als de dood voor me. Ze denken, warentals, dat ik van een lichte zonnesteek gek geworden ben. Een Schapenhouwer, waar heb je het over? Nou, dat echtpaar dat me hier opgenomen heeft. Ze zeiden dat ze een schapenfaam hadden. En ze hebben toch zeker ook schapen. En die korrel? is het niet? Dat zijn geen schapen, Mitch. Dat zijn... Ik begrijp niet waarom ze zo bang voor me zijn, dokter. Huh? Ze hebben me anders goed genoeg behandeld. Dit bed hier voor me opgemaakt. Met schone lakens. Wat u dat lakens? Het hele ja. bed is niks anders dan een, dan een hoop vachten die op de grond liggen. Ja, Jeff. Vachten van die beesten die we buiten gezien hebben. Waarom gaan jullie niet even zitten? en er uw gemak van, terwijl ik me vlug aankleed. We, waar moeten we dan gaan zitten? Er nou, zijn toch stoelen genoeg? Die twee leunstoelen daar bij de Haar. Leunstoelen? En die bank voor het raam. Wat, wat leunstoelen? Ik, ik heb al afgevraagd wat ze moesten voorstellen. Nou, ik zou zelf betere meubels kunnen maken van een paar Ja, maar goed, uh, we gaan even zitten. Hier bij het raam. Uh, uh, het is nogal warm hier binnen. Niet... Wat zou jij nou uh, me? uh, Kom hier, Jimmy. En jij ook, Jeff. Is dat toch eens helemaal wat met hem gebeurd, nee, dokter? Ja, wat er ook gebeurd is, hij denkt nu eenmaal dat hij hier op een schapenfarm is. En dat uh, deze kamer deel uitmaakt van een behoorlijk gemeubileerde boerderij. Hij moet stapelgek zijn? Nee, Jimmy. Alleen maar anders geworden. Hoe anders? Ja, dat, dat, dat is zo niet te zeggen. Zeg, toch, doet je ja. soms dat hij ook een Whittaker is geworden? Ja, wat hij geworden is, dat doet er nou niet toe. Hè. Hij ziet de dingen nu eenmaal anders dan ze zijn. Wie weet uh, waar hij meent uh, dat hij is? Of voor wie u ons houdt. Waarom zou hij denken dat we een ambulance hebben meegebracht? Natuurlijk omdat hij denkt dat hij ziek is. En dat wij gekomen zijn om te halen. Nou, als hij dat denkt, zullen we dat ook doen ook. Uh, we nemen hem mee naar de karavaan. Is hij zit tenminste weer bij ons. En daarna, wat is dat? Die kever? Hij is buiten. Wat scheelt die hond toch? Hij denkt wel de dat, dat het een hond is. Waarom gaat hij zo tekeer? Hebben jullie soms nog iemand bij je? Die buiten gebleven is? Nou ja, er schijnt iets te zijn wat hem niet bevalt. Goeie genade, geen mondel zeg. Kijk je naar buiten. He? Dat luchtvaartuig dat we achterna zijn gegaan. Dat is net geland, die vlakbij. Wat zegt je, Goede hemel. Dokter. Ja, wat is zo. Op nog geen honderd meter hier vandaan. Dokter. Dokter. Hé. Wie roept me daar? Blijf waar je bent. Ga niet naar binnen. Dat is die man die we gezien hebben vanaf de heuvel. Ja, er is een vrouw bij hem. En ze hollen naar het als alsof de duivel al op die zit. Wat is er? Zei u dat er zojuist iemand geland is? Ja, Mitch. Is u dan niet zo even geland? Nee, wij zijn met de tractors gekomen. Tractors? Welke tractors? De tractors natuurlijk van de expeditiecarabaan. En de schapenhouder zei me dat u per vliegtuig zou komen. Hoe kan hij dat nu zeggen? De schapenhouder, zoals u hem noemt, wist niet eens dat we zouden komen. Wie is u dan? Is u niet de vliegende dokter? Vliegende dokter? Ja, zo zou je me kunnen noemen. Uh, zo zou je me kunnen noemen. Die uit Alice Springs? Waar vandaan? Uit Alice Springs. Ach, weet je wat, Mitch? Trek je kleren aan en kom mee. Waarheen? Terug naar de karavaal, natuurlijk. Nou, kom. Neem met je handen van me af. Zegt Jeff, er zijn uh, drie mannen uit de vliegtuig gestapt. Die mannen zijn vrouw staan nu met ze te praten. Maar ze wijzen telkens hierheen. Kom nou, Mitch. Neem met je handen van me af, zeg je. Ik ga niet met jullie mee. Voordat ik weet wie jullie eigenlijk bent. Dat hebben we je toch al gezegd, Mitch. We zijn Jeff, Jimmy en de dokter van de ruimtevloot. Jij hoort toch ook bij de ruimtevloot naar Mars? De ruimtevloot naar Mars? Ja, ja. Mitch. Je weet toch wel dat we samen hier geland zijn met het vlaggenschip De Pionier... negen dagen geleden. We zijn hier toch op Mars? En jij bent een van de onze. Jullie zijn gek. Het hele stel... We zijn niemand in Australië. Australië? Ja, en blijf vanavond, zeg ik Weet, je nog eens. Geloof ons toch. Zeg, die drie mannen, te vliegtuig komen hier naartoe. Die boer wijst naar deze kamer. Hij vertelt ze natuurlijk dat wij hier zijn. Laten we het maken dat weg. we wegkomen terug naar de caravan. Ja, we moeten hier weg. Hier, dokter. We moeten meeslepen. Hier, dokter. We moeten meeslepen. En dan wegwezen. Blijf vanavond, je. Blijf vanavond, wie krijgt een klap met die jongen? Luister, maar toch het is. Mijs, blijf uit zijn buurt. Denk om je helm. Hij is de gemeente. We zijn al bijna hier, dokter. Laten we toch maken dat we wegkomen. Hits, we zijn toch vrienden. Wat wil je helpen? Eén stap dicht bij mij en ik sla erop. Wie nee, doet? Stap dicht bij mij en ik sla erbij en ik sla erop. Wie nee, doet, Jeff? Pas op. Jeff, Jeff, goede genade. Zijn helm is open gebarsten. De helm is open gebarsten.